Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een Amber Alert uitgegeven voor de Belgische jongen van 4 die vermist wordt. Het Jongetje is sinds afgelopen woensdag spoorloos. De man met wie hij die dag voor het laatst werd gezien werd vanmiddag aangehouden in Meerkerk in de provincie Utrecht. Maar de jongen, die Dean heet, is nog altijd spoorloos. Omdat uit een verhoor van de man niet duidelijk is geworden waar die is... heeft de politie een Amber Alert verstuurd. Die wordt alleen uitgegeven als een vermist kind in levensgevaar is. Staatssecretaris Felbrief vindt het gedoe rond de subsidieaanvraag in Groningen beschamend... zei hij tijdens zijn bezoek aan Groningen. Vorige week stonden mensen uren in de rij om geld te krijgen... voor de reparatie van hun beschadigde huizen. Ik wil niet zeggen of hij kan voorkomen dat er binnenkort meer gas wordt opgepompt. Maar uiteindelijk moet die gaskraan volgens de staatssecretaris wel dicht. Het plan is om binnen enkele jaren volledig gestopt met de gaswinning. En als wij volledig gestopt zijn met de gaswinning, zijn we ook gestopt met de gaswinning. Daartussen zit er nog een korte periode waarin de waakvallen, of hoe je het verder wil noemen, er is. Maar die periode zou ik zo kort mogelijk willen houden, juist om allerlei onzekerheid te voorkomen die er deze week ontstaan is. Een Volendamse vrouw van 81 moet twee jaar de cel in voor poging op moord op haar buren, zegt het ANP. In april vorig jaar stichtte de bejaarde vrouw Brand via de brievenbus bij haar buren na een conflict over geluidsoverlast. Haar buren ook op leeftijd lagen te slapen en konden maar net ontkomen via het raam. Volgens de rechtbank lijkt het alsof de vrouw via een vooropgezet plan de brand stichtte. Daarmee is ze schuldig aan brandstichting en poging tot moord. Afgelopen persconferentie kwam het kabinet al met het advies om het liefst geen stoffen mondkapjes te dragen. Ze helpen namelijk niet goed tegen de verspreiding van omikron. Ook omdat niet iedereen ze vaak genoeg vervangt. En dat is wel echt nodig, want in zo'n ding zitten vaak miljoenen bacteriën, zegt deze microbioloog. En dat is ook logisch, want in je mond heb je miljoenen bacteriën aanwezig. En die verspreid je ook door te praten, door te hoesten, door te zingen. En dat komt dan in dat mondkapje terecht. En dat is op zich niet zo'n probleem als je het alleen maar op hebt. Maar veel mensen hangen het ding ook weg. In de auto, op het toilet of op je werk. En dat inademen van die bacteriën kan zorgen voor een ongezonde mond en een slechte adem. Dan nog het weer op veel plekken mistig vanavond. In het westen kans op hele dichte mist. Morgen grijs en een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A7 Zaanstad Horen bij de afritweide Worm moet je rekening houden met 20 minuten tijdverlies door een ongeluk. De rijstok is daar dicht. Verder staat er een auto met pech op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Meer. De rijstok is dicht. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Leg je hoofd in je nek, waarom zou je niet willen? rusten in de licht van je kop. Lief van dit, dat we durven, durven stoppen met de drukte van het doen. the uh -huh. Ja, trein.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 En dus zullen we dan ook maar iets gaan draaien van haar Iris. You and me. En raise my skin. Your gentle. Touch. trains almost here but did i just hear a honk coughing machine af vorige week was dat ook heel fijn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 Ja, laten we dat maar eens doen. Ja, hier is Ethan Huis van, het, uh, ja, van de EP The Dreams in Multicolor, Marigold's Sun. Sun like a marigold. Sun like angels in the sky. After all the dry spell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 the gold and silver shine on the stories that will tell, that will spring from our mind.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 How could I couldn't get through And you know that I see you After all that we've been through Ooh. I know the difference If you truly listen We connect to level of But I feel many changes force the air out of our lungs So how can we breathe If we deny you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 There's no denying 'cause we don't get younger, the no bigger stronger, and our bonds are sticking, and the clock keeps ticking, keeps on ticking, tick tock ticking away, keeps ticking.